Jobboot met het NOS Journaal. De zwarte maandag waar beurzen laten geen grote verliezen zien. In Amsterdam opende de ax index 1,6% in de min op 291 punten. Maar dat verlies liep later weer terug. Parijs, Londen en Frankfurt openden ook lager, maar ook op die beurzen liep het verlies terug. Het verlies lijkt mee te vallen vanwege de forse daling van de rente op Spaanse en Italiaanse staatsobligaties. De Europese Centrale Bank had aangekondigd obligaties op te kopen om het vertrouwen in de Zuid-Europese landen te versterken. En dat lijkt dus te werken. De spanning op de beurs is ook het gevolg van de verlaging van de Amerikaanse kredietwaardigheid. In Azië is de beurs van Tokio gesloten met een verlies van ruim 2%. De Hang Seng-index in Hongkong sloot ruim 3% lager.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 From July to the end of September je eens in Albert Jan of niet? Uh... Hoog, kunnen wij, wat kunnen we allemaal zien zeggen? Niet te geloven. <laughs> het was een hele mooie zomer. Van twee dagen hier in Zandvoort, Maandag en dinsdag. We hebben we de zomer gehad. Nou ja, laten we hopen dat het niet zo is. In ieder geval uh, kwamen we wel weer even in de zomerse sfeer uh, met de single uit de jaren 70 van First Class. Dat was Beach Baby Beach. ZFM Voor Zandvoort en de regio. En zo werd het alweer na vier uur betekent de laatste uur alweer, Robert Jan. Ja, en uh, in het laatste uur hebben we natuurlijk om rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week en vandaag uiteraard in het kader van de muziek eh uh... Het laatste uur is meestal altijd van alles wat Maar we hebben natuurlijk ook nog wat, wat sportnieuws U hebt uh, van ons nog de goede de uitslag van de DTM kwalificatie van uh, de Nuremboei-ring. En uh, we bespreken even de stand van het kampioenschap Al daar We gaan even met uh, We kijken vooruit met Coronel en Jan Lammers Op het Formule 1 avontuur Tijdens de Marlboro of Masters of Formula 3 We hebben Formule 1 nieuws Van Jensen Button, En we kijken natuurlijk even vooruit naar het 16e scha strand schaaktoernooi uh, in Zandvoort Genoeg reden om ook het laatste uur te blijven luisteren, want het is toch regen buiten? Nog wel. Zo is het. En ik voorspel. <laughs> Jij verwacht, voorspelt. Jij voorspelt voorspel, kijk eens in bol. Dat, dat het om vijf uur droog is. Om vijf uur droog. Want dan nou, hebben we werk overleggen. In, in ieder geval om zes uur, hè, want dan gaan we jessen met z'n allen in het centrum. Yes. Dit is ook wel een beetje jessie, hè? Ja. Jess Plus dan. Je staat op een scherpje, Jess Plus. Dit <laughs> is George Duke. Thank you.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 Het ritme van Zandvoort ook op tv. Zie je FM Text TV op kanaal 45. 45. <tie> Blij dat de microfoon even dicht stond, uh, Serieus, En al die gesprek hier in de studio. Hè? Ja, je hebt wel macht, hè? Ja, ja, nee, dat klopt ook. Ik hou de boel wel goed in de gaten, hoor Albert Jan. Krijg je nou net een telefoontje van uh, onze weerman? Ja, Lex van de Hoorn. Hij belde op. Yeah, hij zegt yeah. toch maar een klein pluutje meenemen vanavond als we gaan jessen. Dus, oké. Okay. Let op, klein pluutje ah. meenemen. Waarschijnlijk niet nodig. Nee, Lex. maar bedankt voor, voor, de tip. De, voor de zekerheid. Maar ik heb een petje al bij me. Ik heb een petje. Kijk, al. jij bent helemaal... voorbereid. Goed, ik zei het al aan het begin van het programma, het 16e strand schaaktoernooi komt eraan. En de tabel volgende week zaterdag 13 augustus organiseert de Zandvoortse Schaakclub voor de 16e keer het strand schaaktoernooi. Ook dit keer heeft de toernooiorganisatie ervoor gekozen om het toernooi bij het strandpaviljoen Meijer aan zee nummer 16 te spelen. Het toernooi staat open voor schakers die een ELO ranking van de KNSB hebben. En het een maximum van 84 deelnemers. Inschrijvingen moeten uiterlijk donderdag 11 augustus om 5 uur binnen zijn bij Edward Geerts. 023-5717978 Dat ging natuurlijk te snel 023-5717978 Of via de e-mail bij Ruud Zandvoort a het Zandvoort het, het inschrijfgeld bedrijft 8 euro en dient op de speeldag te worden Voldaan. Gewoon leuk om daar aan mee te doen Toch? Terug. Ja. Oké okay. Nou ik kijk even naar de televisie Zo, zo voor ons. Dat buitje zo. wat we zojuist hadden Dat is nu in Amsterdam terecht komen, dus. Nou, laat hem daar maar lekker hangen, hè. Gewoon, toch? Maakt helemaal niks uit. Ze gaan gewoon doorfeesten. Maakt helemaal niks uit. Pluit op en ga met die banaan. Nou, dat gaan we vanavond ook doen, maar laten we hopen dat die plu niet nodig is. Hier is George Benson en zijn hit Give Me The Night. Give me the night. Punt 9 is Zong, Zee, Zandvoort en Zomerhits.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 mijn dag kan niet kapot Door de lach die ik heb gekregen Een moment ben je even dicht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 om deze plaat weer eens uh, terug te horen op de radio Je uh, al de liefste samen met Paul de Leel En wat een mooi verhaal Een belle histoire. Die Fransen uh, gaat er ook op vooruit, moeten. Ja, ja, ja, ja, zeker weten Goed, uh, wat had hier nog van ons te goed? Nog een aantal uh, berichten En allereerst gaan we naar uh, de DTM De Deutsche Tourwagenmeisterschaft want uh, daar is vanmiddag de kwalificatie verreden voor de race van morgen op de Nürburgring live te volgen via de ARD van rond een klok van half twee. En uh, ja, het is toch een verrassende viermansformatie uh, formatie geworden op de eerste twee startrijden. Want Audi wisselt het mooi af met Mercedes. Want uh, van Paul vertrekt Matthias Ekström, die momenteel zevende staat in, het, uh, in de Weer toen heet dat, ja, oh. zo heet dat die staat zevende en die wordt gevolgd door Jamie Green die vierde staat in de vader uh, weer toen gevolgd door Mike Rockefeller die zesde staat en op de vierde plaats vertrekt de momenteel uh, de leider uh, in deze uh, klasse Bruno Spengler uh, die gaat vanaf vierde plek van start dus allereerst een Audi gevolgd door Mercedes wederom Audi wederom Mercedes genoeg uh, ja, optakt voor een spannende race dan nog even stoere taal van Jensen Button en we hebben het over de Formule 1 want uh, stoere taal van Jensen Button op de website van de Formule 1 namelijk. Want de Engelsman uit de Renstal van McLaren, die zondag, afgelopen zondag zegevierde in de Grand Prix van Hongarije, is van plan vanaf nu elke race Sebastian Vettel te verslaan. Red Bull moet zich zorgen maken, zegt hij. Ja ja, Vettel is de vierde leider in het wereldkampioenschap. De Duitse van Red Bull heeft door onder meer zes overwinningen een enorme puntenvoorsprong opgebouwd. Button staat vijfde in het WK met 100 punten minder. De 31-jarige Brit erkent dat de kloof met Vettel praktisch onoverbrugbaar is. Het is erg jammer dat ik de twee races voor Hongarije ben uitgevallen. Daardoor zijn mijn kansen op de wereldtitel nagenoeg verkeken Feit is wel dat McLaren steeds dichter bij Red Bull op de huid zit We hebben drie van de laatste vijf races gewonnen Dus het ziet er goed uit voor ons Nou, mag dat, mogen dat maar uitkomen Want dan wordt de formule 1 weer spannend Oké, okay. goed En nu een plaat uh, Dixieland? Ja, ja Dixielands ja, Wat heeft het ermee te maken? Nee? Helemaal niks Maar die hadden we die, die, Dat kan u vanavond ook horen natuurlijk dan Van Dutch Wing College Maar ik heb uh, een andere voor u uitgezocht Maar die muziekstijl moet dus ook even voorbij komen Oké, okay, nou daar komt hij dan We gaan naar Louisiana en de zon schijnt inmiddels, dus we gaan lekker genieten van jazz in Zandvoort. Stem, ik zit er al helemaal in, in de studio van CFM. Vanavond Jesse in Zaltvoorts. Hebben we er zin in, Albert Jan? Nou en of. Oké. Okay. Helemaal gezellig.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 Yeah. is by Ja, tijdens zo'n uh, jazzweekend mag zo'n plaat ook weer niet ontbreken op de radio. Je hoorde er, Erika Badu en helemaal live gezongen, You Better Koi It's Cairo. Ja, dat was een goed bruggetje van je hoor. Ja, ja toch? Ja, het liep lekker in elkaar over. Goed, euh, vooruitkijkend naar de RTLGP gp Mazel Formula 3. Konden we vorige week al melden dat niet alleen Jos Verstappen en Daniel Ricciardo euh, komen op 14 augustus naar het circuitpark Zandvoort. Euh, met Formule 1 wagens natuurlijk. Beiden geven namelijk een demonstratie. Maar in het bijprogramma van de RTL-GP Formula 3... Gaat er in de autosportseries Bos GP ook echt gereest worden met bolides van voor, van voor 2006? Formule 1 auto's heb ik het dan over hè? Onder meer Tom Coronel en Jan Lammers zullen het dan tegen elkaar opnemen. Dit is een enorme uitdaging, zei Coronel. Hij kijkt rijkhalsend uit naar de race met een Benetton Formule 1 uit 1997. Het wordt echt leuk, meende ook Jan Lammers, die 32 jaar geleden zijn Formule 1 debuut maakte. De 55-jarige geboren Zandvoorter zal een Tyrol uit 1998 besturen. Cor Heuzen gaat plaatsnemen in een Laten House March CG891 waarmee Mauricio Boegelmin en Ivan Capelli hebben gereden. Dus genoeg reden en genoeg spektakel om 12 13 uh, en of 14 augustus naar de RTL GP Masters te gaan. Voor kaarten verwijzen wij u naar www.cpz.nl Het wordt steeds gekker daar he, op ja. het circuitpark Zandvoort. Ja geweldig. De Masters komen er weer aan volgend weekend. Do you want to go to the beach with me? I'm going down, down, down there for. Dat was Crystal Fighters En do you wanna go to the flash with me? En als zo'n betekent voor mij Kijk, is het bijna kwart voor vijf Het gedicht van de week komt er weer aan Deze week heet het gedicht En staat in het teken van muziek Ik loop de kamer in en zet mijn muziek aan Het helpt mij bij het bedenken Wat ik fout heb gedaan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 Ze omschrijven gevoelens en wat mensen doormaken. Dit zijn nu juist de nummers die het mij het hardst raken. Het liefst zou ik zo'n nummer, zo nummer voor je willen zingen, zodat ik eindelijk weer eens tot je door kan dringen. De teksten omschrijven mijn verdriet. Ik huil als ik alleen ben en dus niemand die het ziet. De nummers laten mij denken aan jou. Ik huil, maar ik droog mijn tranen gauw.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 Gedicht, muziek voorgedragen door Albert Jan Vos. Dank daarvoor en heb jij elke gedicht van de week? Stuur hem dan naar redactie@zfmzandvoort.nl. Redactie@zfmzandvoort.nl. have. She was sitting on a log Oh, no, no his finger on the trigger and his eye on the hog Oh, no, nữa, The gun went through like and the hog went zip Oh, no, The green grabbed him with all heard uh, a chicken sneeze. Oh, Mona! He sneezed so hard with a whooping cough. Oh, Mona! Then he sneezed head his head and his towel. Right off! Oh, Mona! Oh, Mona! You shall be free. Oh, Lordy, Lordy! Oh, Mona! You shall be, yes, you shall be free. Oh, and the good Lord sets you free. And heavy load. Oh, Mona no, no. I cracked my whip And the lead horse sprung Oh, Mona no, no. And the high horse busted the wagon tongue Oh, Mona no, no. Oh, you Mona You shall be free Oh, Lordy, Lordy Oh, Mona no, no, You shall be Yes, you shall be free Oh, in the good, Lord. de Ted Eason's Jazz Club uit Scheveningen toen hij er nog was. Een hele tijd geleden. Dat is inderdaad een hele tijd geleden, maar vanavond gaan we lekker genieten van jazz in Zandvoort. Gaan we doen. Oké. Okay. Uh, ja, ik zie er brigitte een berichtje te ik ben er door hoor. Ja, je bent er al helemaal doorheen. Ja, Zullen we dan nog even één plaatje draaien en dan gaan we gewoon even afscheid nemen, toch? Ja. Oké. Okay. Voor wat is de uitzending van vandaag trouwens, want volgende week zijn we er twee dagen op. Zaterdag en zondag. En zondag. Tijden Niet vergeten de ja, Masters zeker. of Formula 3. de fiets, waar is mijn fiets? Hoe heet die meneer die je meegenomen heeft? Ja, een hele bekende meneer is dat trouwens. Ja, we die fiets even wel inleveren. En wel heel snel. En rapido. Anders moet die arme jongen helemaal naar de kroeg lopen. Jo, en dat is een eind. Oh, dat houdt hij nooit vol. Jo, de Duran Duran en de Skin Traders. Eén en laatste plaatje alweer. zit er sure. alweer op. Ja. Maar goed, het gaat nog lang door. Het gaat zeker nog lang door met Entertainment for You zo duidelijk. Ja, dat gaat uh, door. Uh, en dan uh, daarna gaan we natuurlijk met z'n allen daar richting het centrum Uiteraard Lekker van, te, van podium naar podia Heel klein pluutje meenemen klein zo, zo eentje ja, ja, Het is dat je het niet gaat zien niet veel, nodig, niet veel nodig Maar heerlijk lekker genieten van Jazz behind the beach En wij zijn er volgende week weer Ook dan weer tussen 2 en 5 Op tot, zaterdag en zondag Tot dan erop Tot de masters. Die gaan we live verslaan natuurlijk Bij ja. CFM en ook op tv te volgen trouwens, de beelden volgende ja, dus week. Dus is... zondag hè die zondag. Hou je televisie in de gaten. Zondag de beelden op CFM TV. Graag tot volgende week. En bedankt voor het luisteren. Maak er een fijne avond van. Some things in things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, Give a whistle.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 And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, ah, be silly chumps, just purse, shoulders and whistle, that's the thing, hey. Always look on the bright side of life. Come on! Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, That's the final word, you must always face the curtain with a bang.